Tumke met het NOS Journaal.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 De Palestijnse bronnen zeker 80 mensen uit Gaza omgekomen. Aan de Israëlische kant hebben negen Israëliërs lichte verwondingen opgelopen. Eerder vandaag zei premier Netanyahu dat van een bestand voorlopig geen sprake kan zijn. PvdA-leider Samson heeft alsnog zijn excuses aangeboden aan de fractievoorzitter van de PvdA in Soest, Osman Soena. Die werd beschuldigd van het ronselen van stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Samson zei destijds dat Soena nooit meer volksvertegenwoordiger zou kunnen zijn. De Rijksrecherche deed onderzoek, maar dat bracht geen strafbare feiten aan het licht. Begin vorige maand zei Samson nog dat hij excuses niet nodig vond. De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties zal geen nieuwe getuigen oproepen om onder Ede te worden verhoord. Gisteren was de laatste dag van de verhoren en volgens voorzitter Van Vliet ontstaat er met 57 verschenen getuigen een compleet beeld. Twee van de 57 getuigen hebben eerst geweigerd te komen, maar onder druk van de commissie zijn ze toch verschenen. Van Vliet benadrukt dat de commissie ook veel schriftelijke informatie heeft gekregen. De commissie wil het eindrapport op 30 oktober aanbieden aan de Tweede Kamer. Het weer, veel zon, het is 24 tot 27 graden. Landinwaarts is een kans op een regen- of onweersbui. En vannacht is het weer bijna overal droog, dan is het nog zo'n 17 graden. Morgen weer veel zon, dan is het 23 tot 27 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Oh. Uh. die op tijd gered. Met drie bakjes koffie. Uh, het schiet wel weer op met jou, hè? Ja, maar de bakjes koffie uh, willen ook nog wel eens een beetje vertraging oplopen. Dus uh, En kijk, uh, dan ben je wel heel erg uh, fijn aan het uh, praten met onze gasten van vanavond. Maar aan het praten, zeker ja. eens acht seconden sta ik met drie bakken uh, hete koffie in mijn handen voor de gasten van vanavond. Ik probeer en en nog en een, een klein debakel hier uh, te corrigeren. Uh, klein debakel? Een ja. kleine debakel. Weet je, als je radiogasten krijgt... Ja. Maar ze nog geen album meenemen. Ja, dat is heel erg leuk. <lacht> ja. ja, Nou, zie daar, dat is de entree van de, de band Steel Wave vanavond. Het oh, is wel heel erg stil straks. <lacht> nee, <hoor. lacht> ze hebben aan alles gedacht. Aan hun eigen muziek die ze zelf heel erg leuk vinden. Maar ze vergeten hun eigen muziek, wat ze zelf maken. Dat vergeten ze dan weer mee te nemen. Ja. Goedenavond, heren. Goeie. Oh, he. ja, ja. Uh, nou ja, uh, Michael en... Uh, ben even, uh, even Marcel? Uit. Marcel, uh, jullie uh, uh, hadden toch al een beetje een uh, zware avond uh, denk ik uh, gehad hè? Met, uh, met alles en nog wat. Uh, ja, dat klopt wat... wel, ja. Ja, ja. ja. Ja, nee, nee. de supporters? Ik ga het toch even yes. lekker inbrijven. Ja. Wat was het toch een schitterende penaltisering van die Argentijnen gisteravond? Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is denk ik. Geweldig. Ja, als je, als je toch allemaal met een beetje uh, iemand hebt die, uh, die toch al een beetje een hekel heeft aan al dat opgeklopte sfeertje. wat er van vooraf. Ja, dan krijg je hem wel even flink van mij terug. Nee, maar ik vind het ook heel vervelend. Die jongens hebben goed gepresteerd, moet ik erbij zeggen. Want. Uh, het is net als uh, bijvoorbeeld met het Eurovisie Songfestival. Festival, want uh, dat was ook drie keer niks, dat liedje, maar het werd wel tweede. Dus uh, ja, dus, uh, ja. Nou, ik bedoel. Uh, ja! En uh, dat zo hadden wij dus hetzelfde over ons, ons Nederlands voetbal -elftal. En wat gebeurt er? Ze halen de halve finale. Ja. En dat doet mee uh, de verwachting aan uh, de kvb ijs van uh, ja, wel halve finale. Die is gehaald. Dus, waar hebben we het over? Maar goed, uh, de voetbal, uh, de voetbal uh, is even vergeten. We gaan het vanavond hebben over muziek. Want jullie hebben... Uh, jij, Marcel, hebt heel uh, wat uh, bij je. Je hebt stoute plannen vanavond uh, wat, wat dat gaat. Klopt, klopt. Ja, ja. <laughs> uh, ik, ik heb heel vluchtig uh, de, de boel afgeluisterd. Uh, ja, ik, uh, het is... Voor mij heeft het iets met alternative, uh, alternative indie te maken. Klopt het? Uh, ja, ik ja zo omschrijven we het zelf ook in ieder ja. geval voor ja, ja. um, uh, ons ik vind altijd de meest gemakkelijke term om te gebruiken alternatief maar dat is ook omdat het zo'n brede term is dat je het eigenlijk overal kan op, op, op toepassen ja. eigenlijk dus. ik zeg even tegen Marcus er staat nog één bakje koffie en die staat een beetje koud te worden die is voor jou zo direct dus uh, <laughs> ah dank je dan ga ik even verder praten met, uh, met onze gasten dan kan jij even een bakje koffie uh... Ik so, uh, dat moet ik even via de eten doen. Maar goed, het is een, uh, het is een huishoudelijke mededeling. <laughs> Dank u. Uh, maar goed, uh, dat, is, dat even voor, uh, voor de, de, de duiding ja. van jullie muziek. Uh, hoe lang zijn jullie bezig? 2012. Nou, dan mag Adriaan uh, even de microfoon hebben. Ja, ja dat, sinds uh, 2012. 2012. 2012, twee jaar uh, bezig. Ja, ja. Hoe uh, is het ontstaan eigenlijk? Uh... Deze twee jongens, Mich en uh, Mars, die uh, kennen elkaar al op de middelbare school. Ik zat ook op die school trouwens, ja. maar ging toen niet echt met ze om. Zij maakte muziek en vroeg het toen op een dag toen wij, hij toevallig in mijn huis kwam wonen. Ja, Marcel dus. Ja. ja, ja. Uh, oh, ja. ja het is radio, hè? Ja. <laughs> Toen uh, vroeg hij van, joh, uh, ik maak al een tijdje muziek met ja. Michael. Uh, je ja. een keer meedrummen, kijken wat er gebeurt. Ja. En al heel snel uh, ontdekte een enorme ja, connectie. Iets wat heel goed werkte. En besloot we dit project te gaan beginnen. Ja. En uh, binnen noot aan was het de band Stillwave. Stillwave. Komt ja. die, waar komt die naam eigenlijk vandaan? ja ah, ja, een, ja lang verhaal maar uh, uh, ik denk, heb je ook een hele korte verhaal van misschien een halve afi. <laughs> <laughs> nou het, het belangrijkste is misschien dat wij hoe hadden dat de sfeer die de muziek oproept mm -hmm. dat dat vergelijkbaar is met de, de sfeer die de naam oproept zeg maar. en, ja, uh, ja er is niet per se een letterlijke betekenis of zo nee. ik vind het meer gewoon goed passen bij elkaar het, het, het oké okay. dus het, het, het, het, het moet vooral goed bij elkaar passen hè? ja, ja. Ja, ik zit ook even driftig te kijken op Soundcloud. Is dat uh, representatief van wat er op jullie album staat? Of niet? Ja, het ja het staat ah, staat het, daar staat het album op. Nou, weet ja. je, ja, uh, we gaan het gewoon eens even proberen... om het ook uh, van, uh, van de Soundcloud af te plukken. Uh, het, uh, EP, dat wil dus inhouden dat het maar een paar nummers zijn. Dus ja. niet een complete vijf. Vijf nummers. Vijf, vijf nummer. de, ja. ja uh, de albumplannen, uh, hebben jullie daar nog... Uh, Niks concreets nu uh, over te... We zijn vooral veel aan het schrijven deze zomer. Ja. We hebben net natuurlijk nieuw materiaal uitgebracht en, uh, en uh, heel veel shows gedaan. En uh, we willen nu ook vooral nog nieuw materiaal schrijven. Ja. En, um, uh... Levert dat geen spanningsveld op als je aan de ene kant aan het uh, optreden bent... en uh, vervolgens ook uh, aan het schrijven bent voor uh, materiaal? Nee, ik denk dat je juist uh, tijdens het schrijven wordt je heel erg aangevuurd en krijg je heel veel zin om, om, ja. om het podium weer op te stappen. Ja. En op het podium denk je juist ook weer, oh ik wil zo graag dat nieuwe idee dat dat af is, dat we dat hier ook kunnen spelen. Oh, het is, het is dus tijdens het, het spelen zitten jullie al eigenlijk al Wij <laughs> ja, nou ja. We staan alleen met andere dingen bezig. <laughs> nee, maar kijk, als, als een show, weet je, een show ja. is, is vet mooi en je ziet dat het aankomt bij het publiek en dan word je gewoon ook nieuwsgierig. Ja, nee, naar... ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja, ja. Dus dus ik, heb, ik ben wel gevat, geloof ik. <laughs> wat het is... Ja, maar goed. Uh, het, is, nee, het is niet om jullie uh, een beetje te plagen, hoor. Maar... Ik <laughs> <We maar>, kunnen <laughs> ook heel wat hebben, hoor. Ja, <laughs> nee, maar ik, ik bedoel ermee te zeggen... Uh, hey, je, je speelt een nummer en... Uh, nou ja, goed. Als je dan terug uh, blikt op het uh, optreden... Dan kan dat dan natuurlijk wel een, uh, een bepaalde sfeer achterblijven. En dat je daar wat mee verder aan, het, aan de gang uh, gaat. Ja, van, ja dat dat je het, ja. Uh, uh, uh, spreken jullie altijd ook even uh, als jullie opgetreden hebben wat na? We spreken jullie ook wat na? Altijd oh, oh, ja. altijd. Ja. Ja. Hebben jullie ook een soort moment van iemand die uh, bovenop zit en die zegt. Nah, dat is uh, niet goed. Uh, nee? Nou, Geen uh, producer of iets dergelijks? Nee, nou. niet, in, niet in die zin. Nee, eigenlijk zijn we zelf Manager. wel onze grootste criticus op dat gebied. Nou. En hebben jullie ook zin, goede vrienden die zeggen nou, dat is hartstikke goed, hartstikke goed. En ja, dat je ja. dan op een gegeven moment. Ja. Wel leuk en aardig dat het allemaal goed is. Maar wat heb ik eraan? Nou, eigenlijk zijn onze vrienden... Ik uh... vind het allemaal heel slecht. <lacht> nee, nee, nee, nee, nou, nee nou, dat zeker niet. Nee, maar... nou, nou ben jij het zelf, <lacht> ben, ben Ik <lacht> Zelf spotten prima. Ja. Nee, nee, nee. In principe hebben we vrienden die ook juist wel kritisch durven te zijn. Dat is ook heel erg belangrijk juist. Het mooie is juist dat als zij een compliment geven... Dan weet je vaak ook dat het wel echt gemeente is, want ja. als ze iets minder vinden, ze laten ze dat ook gewoon weten. Gewoon ja. brandhout. Ja. ja. Zoiets. Uh, jullie komen uit, waar komen jullie precies vandaan? Delft. Delft? Eigenlijk uit Delft, ja. ja maar Delft. Maar, da da da daar ja. was de school waar we elkaar kenden. Het is een maar, beetje TU city. Ja. ja. ja. Uh, maar als band komen we uit Utrecht. Ja. Uit Utrecht. We, stu we ja. studeren allemaal, uh, ja. of nee, we wonen, we wonen allemaal in Utrecht. Utrecht. Jullie wonen in Utrecht, maar jullie komen uh, uit Delft. Uit Delft. Uit Delft. Ja. Maar, maar... Even naar Delft. Dus naar waar jullie de roots leren. Hebben ze daar toch een beetje ook een popmuziek schie? Uh, ja, best wel eigenlijk. Ja. Je, hebt, je hebt er een jaarlijks terugkerend bluesfestival, jazzfestival. Er is een hele leuke oefenruimte waar wij veel gezeten hebben. Waar ja. heel erg de, de lokale band zien wordt gestimuleerd. en uh, eigenlijk ja. Twee goede theaters waar ze uh, ook uh, aanstonden met uh, talent. Ik weet niet precies... Een, uh, dus het zijn er twee in ieder geval. Het Rietveld Theater, geloof ik. Dat is er één. Ja, Rietveld Theater. Je hebt Theater De Veste ook nog. Ja, die heb je ook nog. En een heel kleintje ja. Theater. Maar ja. dat... De Veste en volgens mij... Ik weet niet of het Rietveld Theater... Komt het uit Delft? Ik, ben... ik haal het altijd door de warm met Leiden. Ik weet niet we... een van de twee... De Veste is inderdaad wel een Delft. Rietveld zou een goed Leiden kunnen zijn trouwens. Ja, ja, want daar is... nou, goed. ja. ja uh, goed. Maar in uh, uh, Delft uh, zijn best leuke dingen, hoor. Oké. Okay. Ja. Uh, en Utrecht uiteraard ook. Ja, Utrecht. Ja, dat is een, uh, volgens mij een bronk, bok, uh, brok, <laughs> kom ik er zelf al niet meer uit. Brok muzikaal gebied. Dat klopt, ja. Ook zelfs beetje... in de omliggende gemeente zelfs. Ja, ja, ja we waren uh, afgelopen zondag nog een heel mooi festival in Soest. Ja. En uh, de... Hij is dat niet de uh, Day Forest? Ja, Deer ja, Forest. En dan, dan heb jij volgens mij ook Astrid in ja. Soest. Ja, ja, ja. ja, tuurlijk. Daar uh, hebben we ook die muziek bij van die, trouwens. Die, ja, ja die ik ook. Oh, dat nou, is, dus dat komt mooi. hartstikke mooi uit. We gaan, uh, daar gaan we dan zeker, want dat is wel leuk, want dan hebben we een aanknopingspunt. Die jongens zijn ook hier geweest: hè? Oh. Julia Zielke en Bo Menning zijn hier ja. geweest. Dus, oh. dus uh, wat dat gaat, uh, leuk. En ze komen als het goed is, ze zijn bezig met uh, het uh, nieuwe album dan ja. komen ze weer terug om dat album weer wat uh, daarover te gaan vertellen. Dus, dus, dat, dus dat, die afspraak staat inmiddels. Maar het uh, is leuk dat je, dat je daar geweest bent. Dat heet, eh, ja. uh, uh, ja. uh, dus ja, de Forrest. de in ja. en De Paltz, Ja, de Paltz, Landgoed. Ja, Landgoed Paltz. En de hele programmering kwam uit, uh, ik geloof Soest en of zo De officiële 035 mm -hmm. code. Mm -hmm. Dus uh, ja, ook zelfs buiten de stad Utrecht het mooiste vinden. Ja. Uh, voordat we iets uh, van jullie gaan draaien, ga ik eerst even iets uh, doen uh, wat uh, ook in het uh, nieuws is geweest. En dat heeft ook een klein beetje een Zandvoortse connectie. Uh, Menno Boeg is uh, woensdagavond overleden, dat uh, bericht uh, kwam. En uh, nou is er een plaatsgenoot van mij. Toevallig heb ik ook met deze man een blauwe maandige radioprogramma hier bij CFM uh, gedaan. Dat is Edwin Gitzels. En Edwin heeft uh, samen met Menno uh, dat uh, programma Boeg in de Bais uh, gedaan. En nou, daar was uh, wel wat, uh, wat over te doen geweest uh, vandaag. Uh, nu kwam uh, Edwin zelf met een uh, nummer van uh, Peter Gabriel. Een, een van de lievelingsnummers van mijn Boeg, uh, In Your Eyes. Dat is dat uh, nummer wat, wat uh, van uh, het album Zo so, uh, staat. Maar uh, ik zag ook uh, van onze vrienden Fransen en Van Pickering iets uh, voorbij komen. En die hadden ook hun eigen nummer. Ja, en die hebben we ook hier veel gedraaid. En die, sterker nog, hij zit soms ook nog wel eens in de uh, computer hier bij CFM Zandvoort. En dat is De Gouden Vogel.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 Push the vaccine on a man Uh, van een uh, legendarisch album uh, zelfs uh, nog. Stop Making Sense. Dat uh, is een, een, een album uit de jaren tachtig. Ik weet nog dat uh, deze op een gegeven moment uh, meegenomen is... door uh, onze voormalige programmanleider Ron Mensen. Die, uh, die had op een gegeven moment niet alleen... Uh, <coughs> stond er een uh, Slippery People op. Maar bijvoorbeeld Burning Down the House. Die uh, stond er volgens mij ook op. En, en dit nummer, uh, Michel. Uh, ja. Wat, is, wat, wat hebben jullie met uh, de Talking Heads? Want uh, ik geloof uh, dat, dat jullie er alle drie iets mee, uh, mee hebben. Ja, met name tenminste. Ja, Marcel vindt het volgens mij ook wel heel leuk, hoor. Maar met name na <Gelach> nou, Adria en, en ik Adriaan lopen Adriaan hier de heel erg ja, warm de, voor. Jullie, lopen, jullie mensen twee lopen er wel heel erg ja, warm voor. Ja. Ja. En Marcel dus, uh, zit er nu bij, zo van. Laat <gulft> maar houden. dit. <het> labar, <gulft> ja. Ja. ja, nee, hij heeft, ik, volgens mij vindt je het ook wel best. Maar zeg maar, en ik hebben heel erg veel met die... Er zit zoveel urgentie. In de talking, dat is zo geweldig. Is dat cool. ook met, ja. uh, komt dat ook door het uh, misschien wel briljante stemgeluid van David mm. Ach, Nou, sowieso heeft het daarmee ja. te maken. ja. ja, ja. Ook, Zeker. ook gewoon als je kijkt naar de gelaagdheid en instrumentatie van, de, van deze liveplaat. Als je ja. ook de, de film erop nakijkt, doe dan bij elk nummer steeds één laagje erbij, weet je? één instrument. En... Ja, ja, ja, ja, dat is Met heel weinig instrumenten, maar ook met heel veel. Even. Even. Uh, veel je gewoon bij je schot grijpen en ja. zeggen: ik, Yo, ik heb iets te vertellen, hier is mijn muziek. Uh, ik, ik bedoel uh, bijvoorbeeld: uh, uh, ja, Burning Down the House. Dat heeft het ook heel erg ja, sterk. Ja. En uh, er staat er volgens mij nog, nog zo'n uh, uh, nummer op. En uh, dan moet ik even: uh, ja, Want ik heb dat dus weer niet 1, 2, 3. Paraat. Uh, stop making sense. Uh, daar stond uh, bijvoorbeeld ook: uh, Niet Burning Down the House, maar. Uh, nou, maar die, hele, die hele tracklist van, van dat album ben ik gewoon kwijt. Nou, op zich is alles gewoon goed. Ja. Ja, ja, ja, ja, goed. Nou ja, in ieder geval, er stond een nummer op... en die uh, sprak ook wel aardig uh, tot de verbeelding. Pak eens het cd-tje, uh, Marcus, uit ja, die... Nou, dat, daar staat het alleen niet op. Staat Hello. het er weer niet op? Oh, nee. Okay. nee oh. hey, maar nou maar weer, uh, de, rij... de aanraders van, de, uh -huh. van, van die tracklist zijn... Uh, Girlfriend is better, maar ook uh, This must be the place... Uh -huh. Dat, dat, dat is denk ik een van mijn lievelingsnummers alle tijden ooit ergens gemaakt. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks, want dat verandert elke jaar. Maar. <laughs> ja, dat is wel Het is uh, Live During Wartime. Dat is dat nummer. Oh ja, ja die ja. zocht ik ja, ook uh, die, die, die zocht ik. En ik zei het ook al, maar dan ben ik weer in één keer. Uh, ja, uh, deze jongen loopt tegen de 50 in uh, vroeger. Gooien <laughs> ja, ja. je het er allemaal lekker zo stampt en hij het allemaal uit zijn maan vandaan? En tegenwoordig is de wandelende op iets uh, wat minder uh, wandelend geworden. Dus uh, <laughs> vandaar. Uh, maar goed, uh, het, het, maar wat mij ook opvalt: er zitten twee leden, uh, Chris Frans en Tino Wymouth. Zeg ik het goed? Tino Wymouth? Ja. Die hebben ook nog eens een uh, zijdelingsprojectje gedaan met de Tom TomTom Club. Oh ja, de uh, Tantan Club. Ja, ja daar ja, staat ook een nummer ja, van ja, op. Wordy Rapping Hood is, uh, is er een van. Ja. Uh, maar dat is de meest bekende. En uh, daarnaast hebben ze dus ook wat minder bekend materiaal. Maar dat klinkt ook uh, ja, dat niet verkeerd. Ook, nee. dus, dus dat is dan, dan de afgeleide versie. Maar ik heb nu begrepen dat uh, David Byrne niet meer uh, actief is voor de Talking Heads. Nee, nee, nee. Die, uh, die maakt wel nog uh, zelf platen. En hij, hij roept vooral heel veel in de media. En hij schrijft heel veel. Uh, ja. <laughs> Het, is, het blijft een interessant figuur. Ja. Maar uh, ja, voor Talking Heads moet je oude platen kopen. Maar dat is niks. Heeft hij ook nog steeds van die hele grote pakken aan? Ook nu <laughs> nee. inderdaad. Nee, dat was leven. denk ik once in a lifetime. Once in a lifetime? Hé, hey. hey. hey. hey. once in a lifetime. <laughs> ha, dat ook moet was... hij ook één keer gedaan hebben dat hij in een goed pak gestoken is, natuurlijk. Ja. Overigens, uh, wat Mich net zei is ook wel yeah. leuk. Toen we laatst uh, terug naar huis reden van onze Engeland Tour toen, uh, mm -hmm. en we bijna in Nederland waren, toen hadden we dit album aanstaan. Dat was Fantastisch. Yeah. Inmiddels van... hebben wij ook uh, een deel van het materiaal beschikbaar gekregen van uh, Steelwave zelf, uh, Marce, uh, <laughs> yes. van, uh, Marcus, uh, geloof ik. Ja, een yeah? beetje een onweg, maar hè? Ja, met een onweg is het uh, dan allemaal goed gegaan. Uh, ik, we gaan maar eens even proberen wat, wat, wat het draaien van, de, van die jongens. Ja, welk nummer van, je, van, van ze wil je horen? Uh, laat de jongens het zelf even zeggen. Ma Marcel, kies jij even Marcel, jij hebt nog niet zoveel gezegd. Ehm um. <laughs> mag jij wat zeggen. Um, rich Ones. Uh. Rich Ones. Nah. Nou, dan gaan we die uh, maar eens even beluisteren. Don't be such a sinner. That's what you told me. Proclaim fake writers, man. This world grateful in this life of eyes, the unadorned green of night skies. Dus heten we met een mooi woord multitasken. Ik vraag om iets. <lacht> de, ja, man, het. Man, jij zeurt weer om een, een linkje hier. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is, is, is gewoon heel belangrijk. Want dan je bent ik... goed bezig maar met mijn concentratie te Ja, dat is, dat, dat is goed. Uh, kijken of jij uh, net zo flexibel bent... Uh, als bijvoorbeeld een van de elf spelers uit het Nederlands elftal. <lacht> hmm. Kun je ook strafschoppen nemen, of niet? Ik heb wel schoppen, maar... de oude ding ik helemaal wil. Dat is een hele mooie, is het, is het enige juiste antwoord, Marcus. Ja, <laughs> dat vind ik wel mooi. Over, maar nou dan dus, moet ik zeggen dat mijn uh, moederland toch wel. Uh, ik word, alleen, goed ik word alleen niet vrouwelijk meer van die hamsters. Dus uh, ik. Uh, ik hou je niet tegen om ze. Uh, ik, ik krijg uh, spontane neiging om uh, gewoon uh, om die hamsters er ook. Uh, ik heb de Homestucks. Ja, uh, ja, de Holland ja, ja, ja. Hamsters in ieder geval. Goed, we hadden twee nummers. Eén van uh, de, de heren van vanavond zelf, uh, van Stillwave. En de andere was van Nick Drake. Ja. Uh, de, nummer van Stillwave? Van jullie zelf? Ja, Rich Ones. Rich Ones. Waar, uh, wacht even, Rich Ones. Uh, uh, waar gaat het over? Gaat het, uh, want dan ga ik ook even over de inhoud. Um, nee, dat, dat nummer is. Uh, een beetje geschreven eigenlijk uit het... perspectief dat je... soms weet je niet echt... Um, als je in een bepaalde tijd zit... Dat, dat, dat die tijd gewoon een hele fijne tijd is. En yeah. Dat kan je alleen maar achteraf zeggen... als je het eenmaal in context hebt geplaatst. Ja, ja, ja. En je hebt van The Office... dusnoods zo'n Amerikaanse sitcom... Hmm. daar had je ook in de laatste episode... van had je zo'n lijntje en dat was, uh, wat was dat nou dat zinnetje? Dat zinnetje was... Uh, You don't know when you, are, when you were in the good old days until you've left them. Oh, oh. en, en dat is eigenlijk een beetje waar het op voortbeduurt. Je, je hebt heel, heel vaak de neiging keeping up with the Joneses. Je wil gewoon echt, echt erbij blijven. en je, je streeft naar iets en je streeft altijd naar iets. Jij ook, over... Zit jij ook zo uh, in het dagelijks leven? Kijk jij ook zo naar het dagelijks leven als individu, als Marcel zelf? Dat ik uh, vooral naar de toekomst aankijk. Nee, gewoon zo. Hè, het je hebt nu een beetje de uitleg gegeven over ja, dat liedje. Ja. Hè? Dus iets ja. uh, wat geweest is. En dat je daar goed op terug kan kijken. Maar zit jij ook meer in het nu? En denk je niet aan dag nou, van morgen? Of... Ik denk dat het misschien juist eerder iets te veel aan het, uh, in, aan het denken in de dag van morgen. Misschien dat het eerder dan een soort van herinnering is van... Uh, joh. Hm geniet is van waar je mee bezig bent eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja dat, het, het, het doet mij denken bijvoorbeeld aan een nummer ook uh, wat uh, Bo Menning heeft uh, geschreven. Uh, heel toevallig uh, hij had het over Fair Start Fire Hill. Oh, dat, dat is een mooie lied. Het is een fantastisch nummer. Ga ik, uh, ik, denk dat ik hem, hij staat, Er staat nu wel wat anders klaar, maar ik denk dat ik die zo direct uh, er even bij uh, ga pakken. Ja, wij hebben hem ook bij hoor. Ja, uh, dan gaan we zo direct de cd uh, er uh, even van uh, bijtoveren, Want uh, de, de, de mp3 die ik hier uh, erin heb zitten, die breed ergens af. En dat, oh. dat, is, dat is heel fijn voor Marcus. Hey, ja, jouw kwaliteit, dus dat is ook altijd een beetje... Uh, ja, ja. Het is van het album Daar komt een beetje staan. Het is van het album als het goed is. Ja. Uh, die, die gaan we zo dadelijk uh, draaien, maar we gaan dus zo dadelijk ook eerst, uh, als we uitgesproken hebben, eerst weer iets uh, van, jullie, uh, van jullie weer uh, draaien. Dat, uh, dat, dat, dat doen we zo, als we uitgesproken zijn. Maar goed, uh, terugkomend op uh, The Rich Ones, uh, ja. dat, uh, dat is dus, daar gaat het dus over. Ja. Nou, ja, ja meer eigenlijk... Over, ja. Het, iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening aan. Ja, uh, ja, ja, Dat, dat maakt, me, maakt ons eigenlijk niet zoveel uit... wat mensen er nou precies Zij, bij denken. Ja, jullie mee. zijn eigenlijk min of meer ook het doorgeefluik. Van ieder vult dat... op zijn eigen manier en op zijn eigen beleving ook in. Ik zie ja, Adriaan ja. heel uh, heftig... knikken. dus... Uh, nou, uh, ja, nou ja, kijk, een grappig voorbeeld... is dat uh, uh, nummer Motive Transport... wat de opener is van onze EP... die hadden we als single gelanceerd... en toen vroeg iemand anders ook een keer van... Goh, Samen heet het Motive Transport? Ja. En um, ja, dan denk je natuurlijk meteen aan een stadsbus... of aan een vliegtuig of dat soort dingen. Ja, ja, ja. Um, maar het grappige is dat het nummer... Uh, toen het zijn titel al had... om welke reden dat dan ook was... dat lang geleden. Um, de, dat nummer duurde gewoon heel lang... vanaf het, vanaf het schrijven totdat het uiteindelijk uitkwam. Ja. Er, er kwam van alles bij kijken. En het was voor ons best wel af en toe een moeizaam proces. Ehm... Um, uh, ja, dus, dus het grappige is aan die titel, dat, dat liedje, heeft ons nogal bewogen. Hmm. En de titel is natuurlijk Motor Transport. Dus zo hebben wij achteraf eigenlijk een nieuwe invulling gevonden voor die titel. Um, uh, terwijl dat helemaal niet zo bedacht was. Okay. Dus als wij dat zelf al doen, dan is het voor de luisteraar al helemaal toegestaan Of toegestaan is niet ja. eens het goede woord. Maar nee. gepast, Dan, gepast ja, zeggen. Ja, dat is beter. Om zelf een invulling te geven aan wat je hoort. En, ja. en wat je daarbij voelt. Zo hoort muziek ook eigenlijk te zijn. Is dat ook hetgeen wat jullie proberen over te brengen? Zoals bijvoorbeeld het afgelopen weekend op dat mooie landgoed. Want daar ontleent het zich natuurlijk wel voor. Uh, om juist het daarover te brengen. Ik, uh, ik heb me laten vertellen. Uh, en dat wat ik ook meegekregen heb. Uit de verhalen van mensen die daar geweest zijn. Of zoals het uh, evenementen wordt neergezet dat het ook een stuk beleving is wat daar gebeurt. Heel erg, ja. ja. Het is een en al beleving. Het gaat, het gaat, muziek is bijna op de tweede plek. Het is meer ja. het... het uh, en zoiets schreef Bo ook later... erover van... Um, het gaat meer over wat die... Uh, pay what you want spirit... Ja. Uh, zeg maar, schept bij mensen. Ja, dus ja. De, de, de artiesten maken... Hun, geven hun product... omdat ze het graag willen geven... en omdat ze het graag willen maken. Mm. En de mensen die daar komen... Die komen er ook alleen omdat ze het product willen horen en waarderen. Ja. En, en het op waarde willen schatten. En dat is waar het om gaat. Het vinden, ja. het, het zoeken en het vinden van de artiest en de echte liefhebber. Ja. En dan staat de muziek eigenlijk op de tweede plek. Ja, dat is ja. natuurlijk een middel. Maar is, ja. uiteindelijk lijkt dat niet eens het doel te zijn. Nee. nee, het gaat om wat je over wilt brengen als muzikant en als popband eigenlijk. Ja, ja en wil... als mensen die zoeken naar iets moois. Als het publiek. <coughs> over de EP en hoe die ontvangen is, dan gaan we het nog wel even over hebben, nog in de komende, uh, in de komende periode uh, dat de uitzending nog duurt. Uh, maar eerst gaan we, uh, nou, je hebt het al genoemd, hè Moving? moving? Motive Mot Transport. motor tra Transport. Uh, Staat die klaar, Marcus, de uh, Motive Transport? Dan gaan we die uh, als eerste draaien. En daarachter komt dan dus Fair Start Fire Hill van Astrid. Dan, uh, de, de band die ook op uh, het uh, landgoed uh, Pals hebben gestaan afgelopen weekend. Uh, Astrid. We houden het kort, want ik heb uh, nog één plaatje klaarstaan. Uh, dat was uh, Astrid, dus ja, daar hebben jullie mee, uh, mee uh, opgetreden. Ja. Nou, nou ja, nee. we zijn uh, op het festival gestaan. Nee, wij, uh, wij waren slechts alleen bezoekers. Wij ja. waren bezoekers. Nee, wij Pardon. zijn er uh, heen geweest omdat we het juist zo leuk ah, vonden. Al jullie vonden het een vet festival. Oké, okay, nou we gaan er nog eentje draaien. Dat is uh, Ubrich met uh, Burkina Francisco. Die kwam hier ook al uh, te sprake uh, op het moment dat, uh, dat we... Het uh, hadden over uh, van, uh, van muziek maken en over talentvol uh, zijn. Nou ja, dit gaan we horen tot aan het nieuws van 9 uur. Christmas for high. Shame! There is really no one else to obey. On these days, sick days. Shame! There is really no one else to obey. On these days, sick days. I'm breaking free. Oh, yeah. He linked the power.